De politie heeft tijdens een uitgebreide zoekactie net buiten Heerenveen... een van de twee verdachten aangehouden naar wie sinds vanmorgen werd gezocht. De man werd gewond aangetroffen in een weiland. De andere verdachte is nog spoorloos. Vanochtend vroeg probeerde agenten in Heerenveen twee inzittenden aan te houden van een auto die rondreed met gedoofde lichten. Maar de verdachten ramden de politiewagen en reden weg. De agenten hebben nog op hen geschoten. De lege auto is teruggevonden met valse kentekenplaten. De politie zoekt nu met dertig man, een helikopter en honden naar de tweede verdachte in de buurt van het Tialfstadion. Op het hoogtepunt van deze zwarte zaterdag stond er op de Franse snelwegen 828 kilometer file, de ANWB. De piek werd om half één bereikt toen veel Franse vakantiegangers de wegen moesten delen met toeristen uit andere landen. Deze zwarte zaterdag staat op de derde plaats na 2007 en 2009. Om zeven uur vanavond was het alleen nog maar druk rond Parijs en bij Clermont-Ferrand. Danomi Komovijojo heeft op de wereldkampioenschappen zwemmen in Barcelona voor de derde keer brons gewonnen. Ze werd derde op de 50 meter vlinderslag. Titelverdedigster Inge Dekker werd vijfde en goud was voor de Deense Jeannette Olsen. Jojo veroverde al brons op de estafette en de 100 meter vrije slag.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 Nogmaals goedenavond, we maken een rondje langs de velden en we beginnen in Den Haag waar er in de eerste helft zoveel gescoord werd en die houtkamp. Tweede helft nog niet, dus die 3-1 van de rust in het voordeel van PSV staat nog steeds. ADO probeert het wel, kreeg ook een goede kans voor Kevin Jansen, maar die schoot de bal hoog over. En PSV in de tweede helft nog weinig van gezien. Met name, en dat is opvallend, afgelopen dinsdag ook niet al te veel van gezien van Adam Maher. Toch de topaankoop, maar het staat wel 3-1 voor PSV tegen ADO. LKC racht er niet mee, heeft dit seizoen nog geen goal gezien. <laughs> nee, het duurt zo lang. Kastanjos was er een paar tellen geleden dichtbij 0-0. Maar uh, hij schiet de bal vanaf links voor langs. Zette eerder met één beweging uh, Jansen vrij voor het doel. Toen een prachtige redding van de doelman nieuw bij RKC, Seda. En nu gaat de bal over bij Twente. Zijn er protesten voor een overtreding op Castanjos, Die worden niet gehonoreerd. Geen penalty, geen goals. 0-0. NEC Groningen, Frank Wieluit. Twee goals gezien, maar er stelde er slechts eentje. We zijn 19 minuten onderweg. en NEC scoorde de afgekeurde goal via voor, maar uiteindelijk telde er wel een. En die werd gemaakt door Sherry voor Groningen. 1-0 dus. En de late wedstrijd is straks Heerenveen tegen AZ. Henley, the end of the innocence. We gaan naar Andy Houtkamp, ADO-PSV. Ja, ik, ik ben niet iemand die graag gele kaarten of zo aan spelers ziet. Maar zojuist Malone, die een doorgebroken speler neerhaalt... goed dat je geen rode kaart geeft, à la. Maar omdat hij al een keer een gele kaart heeft gekregen... en dan geen geel geven, en dat is wat Nijhuis doet... dat is natuurlijk belachelijk. En dit was echt zo'n overduidelijke gele kaart... dat je daar over marchanderen mag praten. En dat is gewoon niet zoals het hoort... Uh, maar goed, dat is het enige smetje op deze wedstrijd tot nu toe. Die, uh, het aanzien waard is 3-1 in het voordeel van PSV tegen Ado Den Haag. We gaan de wissel krijgen. Ja, maar wordt er meteen afgehaald door Stijn. Volkomen terecht. Ja, die denkt ook van. Uh, die uh, is net echt ontsnapt aan de rode kaart. En uh, Christian Supusepa is zijn uh, vervanger. Uh, echt opvallend. Nou, dat mag. Denk ik Nijhuis in de zak steken. Want daarmee geeft van Stijn, Maurice Stijn geeft daarmee aan. Van nou Dat was dus een tweede gele kaart. En heeft hem er meteen afgehaald. 3-1 de voorsprong. Interessante wedstrijd omdat PSV af en toe onder druk komt. Door de hardspelende ADO Den Haag. Uh, spelers En ik ben benieuwd of ze daarmee overend kunnen blijven. In ieder geval is het een, een goede vuurdoop voor de echte uh, eredivisie. Wat afgelopen dinsdag tegen Zulte Waregem was een hartstikke leuke wedstrijd. Maar dat waren hele lieve Belgen. En dit zijn kwaaie Hagenaars die het uh, af en toe PSV knap zuur maken. Maar PSV blijft overend tot uh, nog toe. Met balbezit achterin voor Bruma. Bruma wordt opgejaagd en speelt de bal weer terug naar zijn keeper Zoet. Die af en toe een onzekere indruk maakt. Ook nu weer moeilijke bal naar de buitenkant. Naar Willems. Willems... Uh, Wordt onder druk gezet, maar komt goed eruit. Ondanks dat Van Duinen er weer bovenop knalt. En dan geeft Nijers meteen maar weer een vrije trap. En zo blijft het dus een pittige wedstrijd. En blijft PSV voorstaan met 3-1. de FC Groningen, Frank Vielaert. Ja, we hebben net de drinkpauze achter de rug. We zijn dan ook uh, bijna 25 Joost. minuten onder. Ja, dankjewel. Ik heb nog wat staan. Ik mag gelukkig tussendoor ook af en toe wat drinken. Dat scheelt me. Ik heb daar geen scheidsrechter voor nodig die dat tegen me, tegen me zegt. Het is 0-1 in Nijmegen. Groningen staat dus voor dankzij die goal van Sherry. NEC mag de ingooi nemen. Daar waren we namelijk gebleven. Hij mag nu een vrije trap gaan nemen op last van Brahma. Een beetje aan de linkerkant. Halfwege de helft van FC Groningen. Normaal gesproken gaat Loen zich daarmee bemoeien. Maar deze keer steekt Hemlein de nieuwe Duitser over. De man die buitenspel stond bij de goal van voor. Waardoor uiteindelijk de goal niet uh, doorging. Daar komt de vrije trap van Hemline uh, aangesneden. Richting midden van de goal. Oh, en daar was die nieuwe spits. Michael Higden met het hoofd. En uh, die tikt die bal aan. Maar uh, ziet die bal uh, uiteindelijk voorlangs de goal bij Bizot gaan. Omdat hij hem net niet voldoende kan raken. Ja, dat is het grote gevaar van die Higden. Die kan ongelooflijk goed koppen. En uh, daar moet je dus wel degelijk rekening mee houden. Bij al dit soort situaties... Op de een of andere manier weet hij altijd precies op de goede plek te staan. En ook al staat hij in de dekking, dan kan hij nog de, bol, de bal richting het doel krijgen. Alleen nu lukt hem dat dus even niet in, die, uh, in dit uh, NEC-shirt. Waarin hij natuurlijk zo snel mogelijk, zeker onder het oog van vrouw, kind en uh, papi en mamie... die vandaag speciaal zijn komen kijken bij zijn debuut in Nijmegen... zou hij dolgraag natuurlijk een uh, doelpunt maken. Van der Velde, die uh, de bal breed legt namens Groningen. Vorig jaar nog uh, nec en Groningen is inmiddels over de rechterkant aan het aanvallen. Via Kierum die de bal even onder zijn voet doorhaalt. En dan via Van der Velde. Daar is Kierum helemaal vrij. Het lopje en dan is 2-0. Zo simpel gaat het. Zo hard gaat het. Schitterend doelpunt hoor van Groningen. Het begint bij Van der Velde. Hij legt het balletje breed. En vervolgens gooit hij hem diep op Kierum. Prima steekballetje. Kierum precies op tijd weggestart. En dan is het een kwestie van uh, de doelman voor Schalke, Paulson, die, uh, nee Johnson, neem me niet kwalijk, de Zweedse doelman die te snel gaat liggen. Kierim ziet dat. En doet dat dus uiteindelijk prima. Het steekpaasje trouwens is niet van, van, van de velden. Maar van de doelpunt te maken van Sharon Chiri. Die heeft dus binnen een half uur al een doelpunt en een assist op zijn naam staan. Maar wat een lekkere aanval was dit van Groningen zegt. En wat heerlijk afgerond ook in de verre hoek. Over Johnson heen door Kierum en Groningen nu. Comfortabel op 2-0. En vooral comfortabel omdat NEC niet of nauwelijks serieus uitgespeelde kansen krijgt. Behalve dan die kop al net uit de vrije trap. Die, uh, die net voorlangs ging uiteindelijk. 27 minuten zijn we onderweg in Nijmegen. En NEC in Lost. En daar waren ze vorig seizoen ook gebleven. 10 wedstrijden, één punt. En dat zijn ze hier nog niet vergeten in Nijmegen. Nu staat het 2-0 voor Groningen. LKC eindigde vorig seizoen maar net boven de streep van degradatievoetbal. En verloor bovendien spelers. Hoe is het er nu mee, Rachna? Wat maken ze voor indruk? Nou, Kousenvoeten, 0-0 stand na dik 27 minuten. Op Kousenvoeten meldt RKC zich inmiddels in de wedstrijd. De ploeg heeft nu ook balbezit. Achterin met Van Weert, een eigen opgeleide centrumverdediger. Terug naar Van Mosselveld nog altijd bij RKC. Die krijg je lastiger weg dan Onkruid. Maar hij heeft gewoon weer een basisplaats dit seizoen. Vorig jaar veelvuldig op de bank. RKC met Braber in de middencirkel. Opening aan de rechterkant van het veld. Het diepgaan is van Andersen, de man uit Brabant met de Schotse vader... De is wat te hard. Ook Kastelen op de rechtervleugel kan er nu niet bij. Maar op diezelfde plek waar Kastelen nu zo'n beetje loopt rechts voorin. zagen we een minuut of tien geleden het goede doorkomen van Michael Lamey. Teruggetrokken voorzet. Heel intelligent van de oude PSV, de oude Utrechter. En daar kwam die Anderson instormen. Dat had een goal moeten zijn. Maar hij schoot de bal in al zijn ja, zenuwen misschien wel naast de goal van Nick Marsman van Twente. Dat zou toch wat geweest zijn. De wedstrijd is wat dat betreft in evenwicht gekomen. Wacht op een vrije trap van 20. Genomen door Marsman staat wat buiten zijn uh, strafstopgebied. Metertje of vijfde buiten. Dan Willem Jansen. Rosales aan de rechterkant. Ook Cuco Martina zou daar kunnen spelen. De rechtsback die kwam. Van RKC zit wel op de bank. En nu een diepe bal in de richting van Joshua John. Wordt onderschept door Van Weert. Kopt de bal naar buiten toe. bij RKC en achterin op rechts is het Lamey Die nou, de bal aanschiet tegen John. Dan krijgt hij een per ongeluk nog een keer tegen zijn been aan. En mag Twente dus de ingooien gaan nemen. John gaat dat voor zijn rekening nemen. Hoe zit het met Tadić? Die zal ongetwijfeld daar op die plek wel weer gaan spelen. Of krijgt hij een plekje in de as. Nu er niet bij voorzet van John... Komt in ieder geval, Braber krijgt de bal op het hoofd als RKC probeert uit te verdedigen. En dan Kastelen aan de rechterkant. 2-3 drie, drie goede aanvallen heeft het spel van Twente opgeleverd in een kleine een half uur tegen RKC. Dat is toch te weinig, ondanks het vele balbezit 0-0. NOS langs de lijn met sport en muziek. Jim Emerald met uh, Liquid Lunch. Laten we eens kijken bij Twente RKC. Nog leuke kansen gezien de laatste minuten, Rachman? Nee, nee, nee. nee. Het is te weinig wat FC Twente laat zien. 33 minuten gevoetbald, 0-0 stand nog altijd. En eigenlijk met de 5 minuten vind ik het minder worden bij FC Twente. Te veel breedte, weinig diepgang, te laag tempo... En ja, toch ook wat mislukte pases af en toe her en der. Kastelen nu weg voor de RKC, rechterkant van het veld. En daar dacht ik toch dat hij in dat duel met Dico Koppers een hoekschop verdiende. Maar de assistent scheidsrechter staat er bovenop en geeft een de keeperstrap aan Marsman. Snel genomen. Koppers is alweer halverwege de Twente helft aan de linkerkant van het veld. Nou, voetbal, Gutierrez staat twee meter naast hem. Krijgt Koppers de bal weer terug. Dan wel de diepte gezocht bij Castanjos. John, Castanjos loopt door op de linkervleugel. Goeie sliding. Vervolgens van middenvelder Sander Duits om deze aanval van Twente te onderbreken. Eindelijk is een aanval met wat overtuiging en snelheid weer. John na de ingooi van Twente voorzet met rechts van de linksbuiten... maar zo in de handen van Jan Seda. De nieuwe keeper dus van RKC, de vervanger van Soet... werd aangekondigd dat hij bij een van de betere ploegen van Tsjechië... namelijk Mladá Boleslav uit de Skoda stad, dat hij het daar aardig gedaan had, maar na navraag bleek dat hij in een jaar of vijf... 7-8 wedstrijden had gespeeld, dus kijken wat hij kan. Mag misschien wel weer aan de bak nu. Voorzet komt met een gelukje misschien bij Jansen. De voorzet van Rosales, die slecht wordt verwerkt, maar Jansen raakt de bal niet goed. En dan is de dreiging voor RKC weg. Promesse zet nog een keertje in, weer richting Jansen bij de penalty stip. Maar na 34 minuten komt ook RKC hieruit. Het blijft 0-0. Is het al wat rustiger geworden bij ADO-PSV, Andy? Uh, op het gebied van... Uh... ...overtredingen zo niet en opstootjes... ...want uh, het is duidelijk dat ADO Den Haag er gewoon in wil klappen dit seizoen. En dat uh, komt voor de jonge jochies van uh, Philip Cocu af en toe niet goed uit. Nu gaan we wissel krijgen bij uh, het team... ...we hebben al trouwens uh, Maher gewisseld zien worden van heel je markt. Ik zei al, die zat niet echt in, uh, lekker in de wedstrijd. En nu gaat uh, Zakaria Bakali, die geweldig speelde afgelopen dinsdag... tegen Zulte Waregem naar de kant en uh, Jozef Schoon is zijn uh, vervanger... Uh, ja, ik zei het al. Het is, uh, het is pitter en hard. Overigens waarschijnlijk een nieuwe regel in het betaalde voetbal. Uh, coaches mogen een time-out hebben. Uh, halverwege de eerste en de tweede helft. Want ik kan me niet voorstellen dat je bij een uh, graadje of 17, 18 echt een, uh, een drank. Uh, uh, nodig hebt, een drankpauze nodig hebt. Ik vind het echt belachelijk. Vorige week bij de Johan Cruijffschaal mocht er niet gedronken worden. En nu gaan we dan waarschijnlijk, want dit uh, soort temperaturen... gaan we de komende maanden wel houden, lekkere temperaturen... en dan steeds een uh, drankpauze krijgen. Want de coaches konden heerlijk hun teams weer verder instrueren... tijdens de drankjes. Maar goed, dat terzijde. Het staat nog altijd 3-1 voor PSV. PSV is weg en probeert uh, in de avond te gaan met Arias... Nog niet opvallend als bek zijnde. Rechtsbek. Ook nu is het weer balverlies voor. PSV, maar de bal wordt hard door ADO Den Haag tevoren geramd. En dan is het Bruma die de bal opvangt. Via Zoet gaat de bal naar Rekiek. Die overend blijft centraal achterin. En de bal naar Willems speelt aan de linkerkant. Er zal niet al te veel meer verwacht ik veranderen. Of ADO Den Haag moet snel een doelpunt maken dat er een eh, enorm slotoffensief gaat komen. Maar volgensnog ziet dat er niet uit. Want ik heb eh, 20 minuten lang geen mogelijkheid of kans gezien bij ADO Den Haag PSV. En dus 3-1 voor PSV. Kan Nek wat terug doen, Frank Wierleit? Nauwelijks, na 36 minuten, die 2-0 achterstand is, ziet er redelijk safe uit. En het publiek in Nijmegen is bijzonder kritisch. Want het begon na dik 20 minuten te fluiten op bij iedere gelegenheid. En zelfs die 17-jarige linksbuiten, Celik als die balverlies leidt. En ja, dat kan een keer gebeuren. Zeker als je linksbuiten bent. Maar ook als je 17 jaar bent, die wordt gewoon doodleuk uitgefloten als hij de bal kwijtraakt. Dan denk ik, nou, je moet er gewoon een klein beetje achter je ploeg willen staan. Maar vooralsnog hebben ze daar in Nijmegen niet zo gek veel met die 2-0 achterstand tegen Groningen. Groningen nu achterin die bal. Um, drie keer in weer spelen tussen Ledgert en uh, Bottingen. En dan de diepte zoekt, uh, zoeken bij Texera. Linkren op het middenveld ingespeeld. En dan Bottingen die de middenlijn oversteekt. En dus uh, dreigt in ieder geval met de lange bal. Maar dan, dan kun je beter even via Sherry. Die neemt de bal niet lekker aan. Moet dan weer achteruit. Omdat Hemline hem meteen onder druk zet. En dan uh, Groningen die op de eigen helft wel gewoon mogen doen waar ze zin in hebben. Helemaal terug. Naar Bizot. Ja, die 2-0 voorsprong keur zo wel lekker uit voetballen. Het NEC staat gewoon keurig positioneel te dekken. En zet niet echt druk. En dat is ook het probleem van Alex Pastoor. Die heeft al een paar keer met die armbeweging aangegeven. Van, jongens, een klein beetje fanatisme mag er wel in zitten na 37. Bijna 38 minuten voetballen. Groningen leidt niet voor niks met 2-0 in Nijmegen.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 I don't mind saying I just can't make it Het is de Golden Hair en die houtkamp bij ADO-PSV. Vrije trap ADO en als ADO nog wat wil, 10 minuten voor de tijd, dan moet het nu maar gebeuren bij een 3 1 achterstand. Daar komt de vrije trap in de muur en wie vangt hem op? Ja, wel iemand van ADO-Den Haag. Dit was een mogelijkheid hoor, want die bal nog op een meter of 20 van het doel van Jeroen Zoet en dan wordt de bal in de muur geschoten. Maar het uh, slotoffensief is begonnen van ADO-Den Haag, Michiel Kramer gekomen. Dat is een, een grote boomlange spits. Een nieuwe jongen bij Ader Den Haag, van Volendam. Die uh, zorgt voor wat uh, reuring in het strafschopgebied. Nu ook weer een voorzet. Wordt met moeite weggekopt en opgevangen door Wijnaldum. Wijnaldum laat de bal van de voet springen, maar dan komt hij bij de paai terecht. Maar de paai verliest hem dan aan diezelfde Kramer. Kramer, erg lang en uh, van die stelte van benen. Dus niet al te uh, bewegelijk, maar de bal is toch in het bezit gebleven van Ader Den Haag. Aan de linkerkant met schet. Overgekomen van FC Groningen. Schet nog altijd. Speelt de bal even terug op Super Supersepa. Bal in het strafschopgebied pompen. Daar gaat Kramer de lucht weer in. Wint het komt u wel. Maar Hilje kan de bal opruimen voor PSV. Dat het toch lastig heeft in de tweede helft. De eerste helft redelijk goed gevoetbald. Komt makkelijk op 3-0. Onder andere een eigen doelpunt van Holla. En toen het 3-1 werd door diezelfde Holla. Voor ADO Den Haag scorend uh, zowel in eigen doel als in het uh, uh, vijandelijke doel. Werd het wat moeilijker voor uh, PSV. Ook al omdat ADO er bovenop zit en veel overtredingen maakt. Nu wordt de bal in de diepte gespeeld. Te diep en gaat er boven de achterlijn. Opvallend beeld overigens aan de zijlijn. Waar Toivonen en Marcelo, dat waren toch vorig jaar twee vaste wa waarden in het team van PSV, aan het warmlopen zijn voor de laatste wissel. Want we hebben er al twee gehad bij PSV: 3-1. PSV leidt tegen Ado daarna. Waar blijven de goals in de Enschede, Ragnar? Dat vraagt het publiek van HC Twente zich inmiddels ook wel af, denk ik. Na 42 en een minuut, althans bijna 0-0 tegen RKC. Twente heeft het initiatief in de wedstrijd wel weer volledig te pakken. Maar Kansen heeft dat niet opgeleverd. Een zetje gezien in de rug van de wegdraaiende Promes die graag een penalty wilde. Maar terecht dat scheidsrechter Hiegler. Daar niet aan wilde Seda, die keeper van RKC brengt zichzelf wat in de problemen door heel ver zijn strafschopgebied uit te gaan. Uit te wijken naar de linkerkant met Castagno's in de buurt. Uiteindelijk slaagt die Tsjech erin om de bal af te schermen en om over de achterlijn te laten lopen en zo mag hij de keeperstrap gaan nemen voor RKC Waalwijk. Dat denk ik van de 45 minuten zo meteen een minuut of 5 de bal gehad heeft. En Twente heeft vooral gebreid, geprobeerd, te laag tempo gehanteerd. Ik heb het al eerder gezegd. Heel overtuigend is het allemaal nog niet bij het elftal van. Dan zeggen we maar Michel Jansen. Want die is tegenwoordig wel degelijk boven Alfred Schreuder geplaatst. In ieder geval op papier. En ook straks, hij is voor de camera's te zien. Zal ook de persconferentie gaan leiden omdat dat toch door de KNVB wel gevraagd is. Koppers nog een keer voor FC Twente. Gaat de middenlijn over de 44 e minuut. Jans in de as van het veld, Kaats met Castaños. Dat loopt dan ook weer niet goed, omdat Jansen niet voor het eerste bal eigenlijk niet goed raakt. Rosales nog voor een bal vanaf de rechterkant. Ceda's een doel uit om te boksen. Opgepakt die bal in het centrum door de Koppers in het centrum van het veld. De as van het veld moet ik eigenlijk zeggen. Dan komt er nog een voorzet van links en die wordt dan overgekopt door Castaños. Hoog over. Voor de duidelijkheid. Anderhalve minuut voor de pauze. En als ik kijk naar het tempo waarmee die Seda de bal neerlegt voor zijn keeperstrap. Hij doet zijn kousen nog even goed en poetst zijn tanden. Dan heb ik het gevoel dat hij deze stand, de 0-0 stand, heel graag mee naar binnen neemt. zometeen voor de rust. Het is 0-0. Groningen maakt indruk in Nijmegen. Frank nou ja In ieder geval door zeer effectief te zijn. Twee ballen tussen de palen. en Die gingen ook allebei over de doellijn. En daar gaat de volgende. Maar die is dan voor NEC. Dat weer terugkomt in de wedstrijd. In de laatste minuut, officiële speeltijd van de eerste helft, is het voor die de bal inkopt. Bij de eerste paal, prima voor zijn tegenstander gekomen. En dat is een goal uit het boekje. En die komt eigenlijk zomaar uit het niets hoor. Want NEC was wel leuk de bal aan het rondtikken in een slaapverwekkend tempo. Maar er gebeurde verder eigenlijk helemaal geen donder. Maar er komt er eindelijk een bruikbare voorzet vanaf die rechterkant van hemlijn. klaar op het hoofd van Navarone voor. Die dit jaar toch echt de ploeg weer een beetje moet gaan dragen. Twee jaar geleden debuteerde hij. En was iedereen helemaal dol op de aanvallende middenvelder uit Nijmegen. Omdat hij zo lekker vrij uit kon ballen. Vorig jaar een rampjaar gehad. Niets lukte bij hem. En nu scoort hij de eerste goal voor NEC in het seizoen. En brengt hij daarmee de Nijmegenaren weer terug in de wedstrijd. Twee minuten extra tijd. En op de plek waar je dus eigenlijk hikden verwachtte om de bal zo in te koppen. Was daar ineens voor. En nu een blessurebehandeling voor Conboy. De linksback nog altijd bij NEC. Die ondersteboven is gelopen en nou wat last heeft van zijn zij. Krijgt nog wel een bemoedigend tikje van zijn tegenstander daar aan die kant. Kierm is dat een van de doelpuntenmakers bij Groningen. We zitten in de extra tijd in Nijmegen. NEC terug in de wedstrijd dankzij de goal van vorm. Maar Groningen leidt nog met 2-1. Ook al extra tijd in Enschede, Rachner. Die tijd loopt inmiddels en we zien nog een schot van Rosales een paar meter naast gaan. Toch weer wat dreiging van een meter of twintig geschoten door de Zuid-Amerikaan. Overigens moet ik wel zeggen dat twee mensen me wel bevallen bij Twente. Terwijl we wachten op de keeperstrap van die Jan Seda. Dat zijn de middenvelders. Dario Tanda, de 18-jarige uit Deventer. En ook Gutierrez is een raspaardje. Dat kun je zien. Simpele voetbewegingen af en toe om tegenstanders weg te zetten. Als de bal richting Joachim gaat. Wat aan de rechterkant in aanval bij RKC. We zitten 15 meter over de middenlijn. De combinatie bij RKC mislukt. Dan toch weer Joachim. Die heeft wel een duwtje uitgedeeld in het duel met die Tanda. En dan zegt Hiegler: Het is wel even mooi geweest. Ja, dat kan hij wel vinden. Maar ik denk dat het publiek toch graag wat meer had willen zien. En dat het publiek het allemaal niet zo mooi vond van Twente. 0-0. Voetbal. Voetbal is er nog in Nijmegen, Frank? Ja, we zijn nog bezig met Sjelik. Die probeert de bal in de ploeg te houden. Moet daarvoor eventjes achteruit richting Smofs. En uh, dat lukt uiteindelijk allemaal wel. Loen, die dan vervolgens uh, de bal moet binnenhouden. Ook dat lukt, maar wel ten koste van balverlies. Want Sjelik krijgt de bal niet onder controle. Van de Velder loopt hem van de voet af met uh, zijn borst. Kijk, daar is een actie. Daar kunnen ze wat mee in Nijmegen. Hemlijn met een sliding tackle op de bal. En dan uh, de aanval overnemen. Maar de counter mislukt eigenlijk al. Omdat die bal de hoek ingaat, daar waar Hemlijn stond. Maar nu even niet aanwezig was. En dan zegt Bra eind de eerste helft. Nou, NEC heeft in ieder geval iets mee om de kleedkamer in te nemen. Dat ze nog iets van de tweede helft kunnen maken. Want daar leek het aanvankelijk niet op na de 2-0 voor Groningen. Maar inmiddels is het dus 2-1 in Nijmegen voor Groningen. PSV stond in Den Haag heel snel met 3-0 voor. Maar daar bleef het eigenlijk wel een beetje bij, Andy. Ja, het is ook een, een, een, een vervelende tweede helft om naar te kijken. Heel weinig kansen, weinig mogelijkheden. En eigenlijk, uh, ja, ik wil niet zeggen dat de wedstrijd zich tot het einde toe uh, voortsleept. Maar het is uh, uh, niet uh, verheffend. je balbezit, wel. Voor... Ja, <laughs> eigenlijk wel. Het is uh, 3-1 inderdaad voor PSV. En we hebben nog vier minuten te gaan. Als er balbezit is voor Willems, terwijl er weer een overtreding is gemaakt... En uh, nu iemand, dat is Kramer, op de grond ligt over een zojuist in de ploeg gekomen bij uh, PSV. En die kreeg een uh, goede mogelijkheid om een kans te creëren. Maar uh, labbekakkerig optreden van de zweet. Die echt uh, op het veld ook loopt van uh, laat mij alsjeblieft zo snel mogelijk weggaan naar een mooie ploeg. Die uh, voorkwam dat er een kans kwam. Er wordt weer wat gedronken. Er wordt weer wat gepraat. En zo slepen we ons toe naar het einde van de wedstrijd. Nog 3,5 minuut. ADO Den Haag, PSV, vooralsnog 1-3 was je er dichtbij? De 50 meter rugslag, dat is waar Bastiaan Leijzen kansen zag... om op zijn minst een finale te halen. Hij kwam er heel dichtbij, maar in de halve finales kwam hij uiteindelijk 400ste van een seconde tekort. Edwin Cornelissen in gesprek met de rugslagspecialist. Wat was je er dichtbij? Ja, het is zo dichtbij, hè? Het vult me zo'n klein stukje en dan... Ja. Kijk, vooral van de week was het 11e en dan is het nogal verschil, maar nu op 400 finale missen, ja, ik wil zo graag die finale kist hebben en als het dan niet lukt, ja, dat is echt jammer. Dat was heel zuur, hè? Heel zuur, ja. ja. Heb je het idee dat je het ergens hebt laten liggen? Ja, mijn finish was niet al te best, liet een beetje uitdrijven. Kon, kon, kon, kon niet zo goed uit, op zich zwemmen ging voor mijn gevoel heel goed. En uh, ja, op de finish ik had iets beter gekund, maar ja, dat is gewoon, uh, net niet genoeg. Ja, want 400ste, wat is dat? Ja, een heel, heel klein stukje. Dat scheelt niks. Ja. Eén keer goed uitkomen bij de finish en dan heb je het al. Eigenlijk. Het was denk ik ook voor je ontwikkeling belangrijk geweest om zo'n finale ook echt te zwemmen. Ja, he, zeker. Kijk, ik doe al echt drie jaar mee aan een beetje, uh, dit soort wedstrijden. En dan uh, wordt het wel eens tijd dat je finale gaat zwemmen. En als je dan uh, op deze manier net uit wordt geschakeld, ja, dat, dat is heel erg kloten. Wat kan je ermee met dit toernooi? Wat zijn de lessen? Wat, wat, wat, ja, waaraan ga je werken? Ja, het is een heel leerzaam toernooi. Net Zoals ik van de week al zei, ik heb heel veel gewerkt aan mijn start en onderwaterfase. Maar in dit veld kan ik daar nog niet meedraaien. En ik moet alles zijn op, op, mijn, uh, op mijn slag. En, uh, ja, ik ga daar volgende seizoen veel intensief mee bezig. Gewoon de lijn doortrekken zoals ik nu bezig ben. En misschien moeten we wat alternatieve trainingen gaan verzinnen. Dus, uh, we gaan het zien wat er voor nodig is. Alles op die start? Ja, eigenlijk wel. Ja, Sam is alles in orde. Het gaat allemaal goed. Maar uh, ja, ik mis gewoon een halve lengte op de beste man hier. En alles moet terugbrengen. Dus. Want ja, je zou zeggen als die start dan klopt en het gaat eens maar 400 met een finale, dan moet dat toch te te zijn? Hè? Ja, die finale moet dan makkelijk te halen zijn. En als ik heel eerlijk ben, die finale moet nu ook heel makkelijk te halen zijn. Alleen ja, ik laat het hier net liggen op het laatste stukje. En dat...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 En zo wordt het nog leuk. We zitten in de extra tijd, maar die extra tijd duurt vijf minuten. En het is 2-3 geworden. Een blunder van Bruma. Het zorgt ervoor dat Van Duinen door kan lopen richting het doel van Jeroen Zoet. Met de bal aan de voet. En schiet de bal, uh, ik mag wel zeggen, uitstekend in hoor. In de korte hoek en uh, langs Zoet. 3-2 in het voordeel van PSV. En ja, dat was iets vreemds. Want na 88 minuten, uh, precies 88 minuten op de klok, hield uh, vier de vierde man meneer Sanders die hield een bord omhoog met vijf minuten. En iedereen om me heen keek ook van, ja, wat betekent dat? Is het dan na 90 minuten nog drie minuten? Of uh, is het gewoon vijf minuten vanaf 90 negentigste minuut? Dus het uh, is dus even afwachten hoeveel tijd we erbij gaan krijgen. Maar dat de offensief gaande is voor Ado Den Haag, dat is duidelijk. En dat PSV het toch een beetje weg laat zakken, dat is ook duidelijk. 3-2, Coutinho neemt een vrije trap vanaf de middenlijn. Ze speelt de bal heel hard over de achterlijn. Aan de andere kant en heeft de handen voor de mond van oh, hoe kan ik dat nou doen. Want die bal had gewoon in het doelgebied moeten komen. In het strafschopgebied aan de andere kant van het veld. En nu gaat Jeroen Zoet heel rustig de bal in het spel brengen. 3-2 voor PSV Na een 3-0 voorsprong. Blunder van Bruma die een goede wedstrijd speelde voor ons nog. Maar te uh, lichtvaardig met de bal omging. Zorgde ervoor dat ADO toch weer in de wedstrijd is gekomen. Hoe lang hebben we nog? Ja ik denk een minuut of twee. Voor Ado Den Haag als de bal weer naar voren gaat. Van Duinen staat buiten spel, wordt gevlacht. En ook voor gefloten. en een paar heren om mij heen van uh, ruim middelbare leeftijd maken zich ontzettend boos. Ik zou zeggen, denk aan uw hart, want het heeft zo weinig nut uh, op de scheidsrechter Nijhuis die uh, gefloten heeft. Maar goed, het is dus uh, duidelijk dat PSV zo'n jaar tegemoet gaat. Ik denk dat het heel wisselvallig wordt. Met zo'n jonge ploeg uh, uh, zul je heel aardig voetballen regelmatig. Zoals dat in de eerste helft gebeurde en makkelijk op 3-0 komen. Maar als het dan even tegen gaat zitten, dan kan het ook flink tegen zitten. Maar vooralsnog staat uh, PSV 3-2 voor. De vrije trap is genomen, komt bij Supercepa uit. En Van Duinen helemaal op eigen helft. Komt de bal dan oppikken en krijgt hem uh, aan de linkerkant in balbezit. Nu gaat Van Duinen lopen, probeert hem voor het doel te brengen. Maar die bal is er weer een misser van Bruma. En dan heeft PSV mazzel dat er nog iemand achter stond. Maar nu is er een mogelijkheid met een schot. Een schot keihard tegen Toivon aan. Het schot van Ado Den Haag. En dan is er afgefloten door scheidsrechter Nijhuis. Dat was de laatste mogelijkheid. Nou, laten we zeggen door het oog van de naald. Dit was helemaal niet nodig. Maar PSV pakt drie punten. Want wint met 3-2. Toch nog moeizaam van Ado Den Haag. En bij de andere twee wedstrijden is het rust. Twente RKC 0-0 en NEC tegen FC Groningen 1-2. U hoort uh, muziek, die komt uit het stadion van Herenveen, uh, Het Abelenstadstadion Herenveen. Zonder bestuur, zonder technisch directeur of toch niet Henk Kok? Nou, ze hebben in elk geval elf spelers dus kunnen ze op het veld brengen. Dat is al heel wat in deze periode bij Herenveen. Ja, ik, ik, ik, ik weet het eerlijk gezegd niet. Van het is gewoon uh, ja, een puinhoop bij Herenveen. Zo mag het allemaal wel wat kwalificeren. Een, een wespennest. Ik heb vandaag nog iets in de krant gelezen, met name in de Telegraaf over Marco van Basten. Marco van Basten, de hoefenmeester van Heerenveen, heeft toch niet zo vaak zijn mond open gedaan, Maar die is natuurlijk nu weer boos dat Johan Hansma, de technisch directeur, dat hij ook heeft moeten opstappen vanwege dat rapport, wat onder meer is gefabriceerd door Jos Vaassen. Ja, geen Johan Hansma, nog geen voorzitter denk ik, nog geen technisch directeur van basten boos. Maar er moet gevoetbald worden. En Heerenveen speelt vanavond tegen AZ. En AZ is een tegenstander. Dat zal wel een kwaaie tegenstander zijn vanavond. Denk ik eerlijk gezegd. Ze hebben een nadige wedstrijd gespeeld tegen Ajax. Voor de Supercup. Maar ze hebben ook goed ingekocht. Vind ik persoonlijk. Natuurlijk heeft AZ ook wat aderlatingen moeten doen. Maar daar moet je niet meer aan denken. Want hier in Friesland zeggen ze. Als het over de zuilsport gaat. Met de wind van gisteren kun je niet zeiden. Aan Maher en Altidore. Dat moet je eenvoudig vergeten. Oskou en Altidore natuurlijk het afgelopen seizoen. Al 23 doelpunten erin schoot. Maar wat te denken van een goed verdedigingsduo van Goudenleeuwen... ...afkomstig van Heerenveen, van Vuiters afkomstig van Utrecht... ...en Koedelje van NAC. Nog een jonge speler die Koedelje... ...maar heeft toch zich wel bewezen in de Eredivisie gedurende de afgelopen jaren... En Heerenveen, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ze hebben niet zoveel oefenwedstrijden gespeeld. Wel gelijk gespeeld tegen Gen. En tegen Oksasuna met 2 tegen 2. Maar als je nou even kijkt naar die verdediging. Daar is een huurling van nou, Ajax. Dijks, die staat aan linker de verdediger. Ottigba, nog weinig wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. Dan staat er nog Kruiswijk en Van Anholt. En het vorige seizoen heeft Heerenveen bij spelhervattingen heel veel doelpunten tegengekregen. 63 doelpunten in totaal in de competitie. Nou, en wat staat daar tegen Overigens valt met de wind van gisteren en kun je niet zeilen, dus zijn er aankopen gedaan. Wildschut is gekomen de en een Noor, Eikwem. Ik heb hem nog niet zien voetbal, ook niet in een oefenwedstrijd, maar dat schijnt een hele goede middenvelder te zijn. AZ heb ik al genoemd, AZ, de ploeg van Gert-Jan Verbeek, die heel duidelijk heeft gezegd, we willen dit seizoen bij de eerste vijf eindigen. Een hele duidelijke doelstelling. AZ is een ploeg ook die de afgelopen tien jaar negen keer Europees voetbal heeft gespeeld. En Heerenveen, Heerenveen is aan het wegzakken. Heel veel ellende bij de Herenveen. Wordt het allemaal de komende maanden, wordt het allemaal opgelost? Ik betwijfel eerlijk gezegd. Want wat er de afgelopen periode is aangericht, dat kun je zomaar niet 1, 2, 3 herstellen. Herenveen een ploeg die altijd sympathie had van de meeste Nederlanders. Na Ajax was Heerenveen bij veel Nederlanders de favoriete ploeg. Ze zakken hem weg. In 2, 3 jaar is het allemaal weggezakt bij Heerenveen. Het elftal, dat moeten we nu doen op het, het veld. Ja, dan komen er misschien ook weer wat sponsoren terug. Want er zijn sponsoren weggewogen bij Heerenveen. Bij elke club in de Eredivisie. Maar procentueel het meeste bij Heerenveen. Deze eerste wedstrijd, hier Heerenveen tegen AZ, onder leiding van Van Boekel, Is een hele belangrijke wedstrijd voor Heerenveen. Hier kunnen ze wat sympathie, althans dat elftal, terugwinnen. En dan gaat het misschien op een gegeven moment ook wel goed... Weer met het bestuur. En die arme Marco van Bastem heeft één keer nu zijn mond open gedaan. Wat heeft hij gezegd? Dit is allemaal niet effectief het wegsturen van Johan Hansma. Er is geen technisch beleid. En dat lijkt me toch wel noodzakelijk bij een club. Zeker aan een voetbalclub als Heerenveen die in de Panairi zit. De wereldkampioenen Alexander Brouwer en Robert Meeuwse zijn uitgeschakeld op het EK Beachvolleyball in Klagen... Voor het Duitse koppel Ertman matizik was in de tweede ronde te sterk. Brouwer en Meeuwse verloren de slopende eerste set, 33-31. Maar hij pakte zich goed met de overtuigende winst in de tweede, 21-17. Maar de beslissende derde set bleek het Duitse koppel net wat doortastender: het won met 15-11. Ook Jon Stiekema en Christian Varenhorst zijn in de tweede ronde uitgeschakeld. En in een finale op een wk zwemmen, komt het natuurlijk allemaal aan op de details. Starten, keren, finishen, allemaal verzetten... die als zwemmer tot in de perfectie moet beheersen... om een gooi te kunnen doen naar de medailles. Maar wat zijn nu de do's en de don'ts? Een spoedcursus spoedcursuswedstrijdzwemmen door Jacco Vergaren... in een bijdrage van Edwin Cornelissen. De kunst van het wedstrijdrazen. In vier delen. Take your mark. Vandaag, Go. de finish. Hoe cruciaal. Ook de finish uh, is cruciaal. Uh, dat hebben we wel gezien... Uh, op de Olympische Spelen. Bijvoorbeeld 50 vrije slag van Ranomi. Uh, gelukkig won ze die. Maar ze zat daar veel te dicht op de muur. Ze maakte eigenlijk één slag te veel voor een goede finish. En dan lever je gewoon echt twee tienden van een seconde in. Dus ja, dat kan alles bepalend zijn. Een, uh, een goede aantik. Dit is goed. Een goede aantik is er één waarbij je echt uitkomt op de muur en en dat heeft alles te maken met anticiperen uh, dus dat wil zeggen dat die finish die begint eigenlijk al 10 meter voor de muur uh, sommige mensen hebben een instinct om altijd goed uit te komen dus dat hoef je ze niet uit te leggen uh, dat is iets uh, die timer hun slagen altijd zo pieter was zo iemand pieter van de hogeband die zat altijd in zijn laatste slag volledig boem, en één keer op de muur kijk pieter was niet befaamd om zijn starten en zijn keerpunten, maar wel om zijn tweede baan en vooral ook om zijn finish. En, en uh, ja, ook daar moet je talent voor hebben. Ja. Het wil niet zeggen dat als je daar ja, niet het supertalent in finishen bent, dat je het niet kunt leren. Je kunt mensen wel leren te anticiperen, maar in de race is het altijd anders. En, en ja, Je kunt niet aan, aan, aan tien dingen tegelijk denken. Sterker nog, je kunt niet eens aan drie dingen tegelijk denken. Dus wat dat betreft is het belangrijk om ja, zoveel mogelijk verschillende situaties te oefenen... ...waardoor mensen eigenlijk dat finish instinct uh, ontwikkelen. Dit is fout. Fout bij het finishen is... Uh, we hebben het dan over een te korte of te lange finish. Uh, te kort wil zeggen dat je een slag te veel maakt. Te lang is een slag te weinig, dus dan drijf je te lang uit. Uh, fout, veel veelgemaakte fout is ook dat mensen hun hoofd te vroeg optillen. Dus vlak voordat ze bij de muur zijn, al beginnen met uh, uh, ademen, dus hun hoofd optillen. Nou, dan, dan word je een stukje korter, word je eigenlijk ook weer als het ware een stukje teruggetrokken. Dus uh, ja, wat wij zeggen altijd, keep your head down on the touch. Hoofd naar beneden uh, uh, en, en, en pas je hoofd tillen op het moment dat je de muur hebt geraakt. Als Bradley, you put the flame on it. De eerste vijf minuten van het nieuwe seizoen zitten erop voor Heerenveen AZ en Henk Kok. Als nou, is een gelijk aan opgaande wedstrijd. Je kunt nog niet zeggen dat AZ of Herenveen dominanter is, uh, absoluut niet. Maar er zijn wel twee aardige mogelijkheden geweest, met name voor Herenveen. Kijk nu even naar de aanval van AZ. De bal die wordt weggewerkt op de rand van het 16 meter gebied door Herenveen. Maar Herenveen kreeg een hele aardige kans in de wedstrijd, omdat Esteban de Doelman van AZ in de fout, geen bal op het 16 meter gebied van Herenveen. Maar de kopbal die is van Gouwileu en die kopbal van Gouwileu die gaat gewoon over het doel heen. En als ik toch de naam noemen van Gouwenleeuw. Die heeft al een belangrijke rol gespeeld in de eerste minuten van de wedstrijd. Estiban speelde namelijk bij een uittrap... ...speelde de bal in de voeten van, uh, van de Roon. De Roon schoot uh, meteen op doel. Estiban viel nog wel naar die bal, maar kon er niet bij. Maar hij had het geluk dat Gouwenleeuw nog achter hem stond. En hij kon die bal van de doellijn halen. Wordt die bal nog binnengehouden voor de doellijn uh, door Veen? Nee, dat gebeurt niet. Dat was dus een aardige mogelijkheid. Een presentje van Estiban, de doelman uh, van AZ. En van AZ heb ik een afstandsschot gezien uh, van Hendriksen. De bal is nu bij uh, die had die bal even op en zal zo meteen het spel ervatten. Middels een doelschop. En Veen probeert een beetje druk te zetten. Althans in de beginfase van de wedstrijd probeert Veen dat. Dus AZ niet al te zeer laten voetballen. Want het heeft natuurlijk een degelijke ploeg. Laat de bal gemakkelijk rondgaan. Gert-Jan van week wil niet te zeer dat er hoge ballen worden gespeeld. Die bal moet over de grond worden gespeeld. Er moeten mooie combinaties op de grasmat komen. Nu gaat die bal naar Elm toe. Maar die wordt met één vel op de huid gezeten. En dan is het Sieghek die hem over kan nemen. Dan wordt de bal naar de linkerkant gespeeld bij Herenveen. Maar ze zijn de bal ook alweer kwijt. Nu wordt hij in de diepte gespeeld naar Aaron Johansson. Maar die kan er in dit geval er niet bij. Het, het is Kruiswijk die de ballen voor de voeten wegmaait. En zo hebben we gespeeld. 7,5 minuut. En het is nog 0-0 in Herenveen. Kijken of de tweede helft in Enschede bij Twente RKC leuker is dan de eerste. Ragnar. Nou, het begin is goed. Het is nog wel 0-0 na 6,5 minuten spelen hier. Maar beide ploegen hebben één kans gehad. Eerst even kijken wat Twente kan uitrichten aan de rechterkant met Promes. Daar is een ingreep bij RKC van de nieuwe verdediger van Amieu. Bal over de zijlijn ingooi voor de thuisploeg die nu achteruit gaat. Rosales. Naar het centrale duo Bjelland en Benson. We zagen Anderson schieten in de 49e minuut. Goede actie van Schet aan de linkerkant. Kreeg de bal voorgeschoten. Geen hens bij de aanname. Gefloten door de scheidsrechter. Want die dacht van wel. Maar de bal ging toch over het doel. Maar dan had de actie niet afgefloten mogen worden. En een schot gezien op de lat via de handen van doelman Seda van RKC. Dat schot was van Twente. En kwam van Joshua John een lekkere actie. Van links naar binnen toe vol uitgehaald door de man die dus vorig jaar in Denemarken zat. En ja, dat was pech voor de thuisploeg. Die nu komt met Dico Koppers aan de linkerkant. Gaat richting de middenlijn. Wordt door niets of niemand een strobreed in de weg gelegd. Bal ineens doorgespeeld naar Castaños en Seda... Die toch een behoorlijke indruk maakt in deze wedstrijd. Toch al 27 jaar. Zo weinig wedstrijden gespeeld de afgelopen 5, 6 jaar in Tsjechië. Maar die heeft echt al een aantal goede dingen gedaan. Dus misschien is dit dan een keer zo'n doelman. Waarvan je denkt, ja, dat is echt een versterking voor de Eredivisie. Waar er nog wel eens wat missers her en bij ploegen tussen hebben gezeten de afgelopen jaren. Nu moet Marsman snel in actie komen bij Twente op de achterlijn. Om een terugspeelbal in ieder geval niet de achterlijn over te laten gaan. Dan was het een corner geweest. Marsman slaagt daarin. En dan is natuurlijk wat rest wel de ingooi voor RKC. meter of vijf, over de middenlijn. Bal wordt ingegooid in de richting van Duits. Dan uh, teruggespeeld naar Andersen. In de as van het veld staat niemand bij RKC. Nico Kopper staat daar wel van Twente. Bal gaat terug naar uh, Marsman. En die geeft hem dan mee aan de rechterkant aan Rasmus Bengtsson. Breed gespeeld uh, in het hart van de verdediging naar Bjelland. Die uh, schuift dus in richting het middenveld. Loopactie is dan... Van Castanjos, maar dat wordt niet gezien. De afstand was ook flink. Koppers opgejaagd door Kastelen. En dan de veilige weg maar weer terug naar Marsman... die een paar meter buiten zijn strafschopgebied... de meevoetballende keeper van FC Twente speelt. Het is weer even breed. Het is weer even in een te laag tempo zoals we dat zagen in de eerste helft. Maar de eerste vijf minuten met die kansen van Anderson en John... die eerste vijf minuten beloven toch nog wat... voor het laatste gedeelte van de wedstrijd. En hoe waren de eerste zeven minuten in de tweede helft in Nijmegen? Frank Bieleit. Nou, daaraan zag je in ieder geval dat NEC nog de ambitie heeft om iets aan die tweeën achterstand te doen tegen Groningen. En uh, dat moet natuurlijk ook wel, maar uh, Groningen heeft zich in die tweede helft tot nu toe eigenlijk vooral beperkt tot uh, verdedigen. En NEC heeft een wissel trouwens toegepast. Celik, die 17-jarige B-junior, is eruit gegaan. En een andere nieuwe naam, Jahan Baks. Een Iranier van 19, is er voor hem ingekomen. Jeugd jeugd-international, Daar gaat Groningen over de rechterkant met Kostic. Twee, drie man voorbij. Dan een goede tackle op de bal van Hemlijn. Die bevalt me wel, die nieuwe rechtsbuiten van NEC. Verdedigt goed mee, maakt zijn acties ook goed. NEC. Komt nu ook wat beter in de duels. Alleen nu verliezen ze er een paar op rij. Daar komt iets met een bal. En dan is het 3-1. Is het geen buitenspel. Kijk even naar de assistent scheidsrechter. Dat doet Brahma namelijk ook. Maar die doet niets. En dan doet Brahma ook niets. Ja, naar de middenlijn wijzen. En is het Texera volgens mij die daar de 3-1 maakt. Voor FC Groningen. Dat terwijl NEC voortdurend in de aanval was. En dreiging had. Hem. Niet zo heel veel dreiging. Maar dan toch. In ieder geval. En dan is daar iets. Die uh, daar uh, in actie uh, kan maken. Nadat in eerste instantie Hemlijn er nog tussen zit. Maar dan Van Eijden, als hij een bal bezit is, de bal weer inlevert. En dan kan Kostic het gewoon doodleuk nog een keertje doen. En is het voor Texera een meter voor de doellijn. Een makkie om die bal erin te tikken. En dan is het na 54 minuten weer een probleem voor NEC. Want ze moeten weer twee doelpunten goed maken ten opzichte van Groningen in Nijmegen. Groningen leidt, het is 3-1. Heer de VNAZ, Henk Kok. We kijken naar een hoekschop van de Herenveen. Die is weggekomen uit het 16-meter gebied. bij AZ. En probeert slagveer aan de rechterkant de bal over te nemen. En ik heb nu ongeveer 12 minuten voetballen gezien. Maar Esteban die maakte in de beginfase van de wedstrijd een buitengewoon onzekere indruk. Eén keer slecht uittrappen. De Gouden kon een doelpunt van Herenveen op de doellijn voorkomen voor AZ. Sijek uh, uh, gaf een voorzet. Er was Esteban was uit zijn doel gekomen. Maar hij kon die voorzet. En hij had zich verkeken op de snelheid van, van slagveer. Hij kon de voorzet er niet uithalen. En Vindbogelsom had toen heel veel kansen op een doelpunt. Nu vangt hij de bal dan wel goed. Hij eh, bal naar die inzet eh, van Heerenveen. En zojuist een hele hoge bal. En die verwerkt hij dan ter hoekschop. En dat was helemaal niet nodig geweest. Had ze vuist gewoon in een zijn broekzak kunnen steken. En dan was gewoon een doelschop eh, geweest eh, voor AZ. Maar hij die raakte die bal er wel even. Als gevolg, met als gevolg een hoekschop. We hebben eh, gespeeld. 13, 14 minuten. En de stand is nog 0-0. Maar laten we nog even kijken naar deze aanval van Heerenveen. Misschien, nee, die paas die komt niet aan. Die, paas, die Koop niet aan. Was een paas van Wildskull op slagveer. Maar er zat nog een verdediger van AZ tussen. Maar anders had slagveer een open kans gehad voor Heerenveen. 0-0. Het is bij NEC Groningen 1-3. Bij Twente RKC 0-0. En afgelopen ADO-PSV. Het werd daar 2-3. Tot zo na, na net Wel met het journaal.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 Dit is Radio 1.